Zo komt het Belgische begrotingstekort in de plannen volgend jaar uit onder de 3 procent. En zien ook de voorstellen voor 2013 en 2014 er goed uit, zegt Reen. België stond onder zware Europese druk om forse bezuinigingen door te voeren. Voor volgend jaar gaat het om ruim 11 miljard euro. De komende week hoopt roepo de gesprekken over een nieuwe regering af te ronden. In Jemen is oppositieleider Basintwa benoemd tot interim premier. De vicepresident heeft hem gevraagd een regering te vormen.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 Als ik zeg een noodfonds van duizend miljard euro, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Het is easy december bij weekam.nl. Als je december aankopen, shop je vanuit je luie stoel. Feestkleding, ski kleding of elektronica. Eerst weekam.nl. Als ik zeg tot 11 uur s'avonds bereikbaar en in het weekend, wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Ook de nieuwste elektronica. Nu tot 250 euro korting. Eerstweekam.nl. Dit is Radio 1. Holland Dok Radio. gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Nog steeds hommelers bij Ajax. Zou het niet gewoon een goed idee zijn om de twee kampen... een onderling wedstrijdje te laten spelen? Dan zijn we voor eens en voor altijd van het gesodomiet eraf. Maar dan zouden we wel meteen weten wie er wint. Straks rond 10 voor 10, onze serie van feit naar fictie... waarin de makers voorspellen wat er morgen in het nieuws zal zijn. En vandaag heet de aflevering Sternslag. Waar zou dat over gaan? Nu eerst de bekentenis. Een verzetsdaad na de oorlog. Daarmee kwam in juni van dit jaar een 97-jarige vrouw in het nieuws. Ik weet het nog goed. Burgemeester Lenferink van Leiden hield daar een persconferentie over. Over deze vrouw, Aati Visser. Aati Visser is oud-lid van een knokploeg en oud-verzetsvrouw. Zij bekende een moord te hebben gepleegd in 1946, op 1 maart om precies te zijn... op de Leidse industrieel Felix Gullier. Pas na haar bekentenis ontdekte de oude moordenares... dat Gullier niet alleen collaboreerde, maar ook verzet had gepleegd. Verhoord is Aadie Visser destijds nooit. Verjaard is de moord nu al lang. Maar niet voor de familie van Felix Gullier... In de bekentenis krijgt Atti Visser, de moordenares, bezoek. Bezoek van Felix Gullier junior en zijn jeugdvriend Jan de Wilde. We horen uiteraard Atti Visser zelf, we horen burgemeester Lemvering van Leiden... en we steken ons licht op bij het NIOT, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. De stokoude, ijskoude moordzaak komt weer in een heel ander licht te staan. Want... Die collaboratie, ja, dat weet iedereen zeker, dat de oude guillier die pleegde. Maar was er echt sprake van landverraad? Luister naar De Bekentenis, een radiodocumentaire van Steffi van den Oort. Als ik naar bed ga, dan denk ik er altijd aan. Nou, besefte dat het een heel aardige man was geweest. Ja, ja dat is heel naar hoor. Ik heb een heel verzinnig geloof. Er moet natuurlijk wel een hogere macht zijn. Dat, dat is... Je kan niet zeggen, dat is niks. Dat kan niet. Maar ja, ik weet nog goed dat ik bij Evert zo citeerde in Leiden. En uh, dat hij zei, wat voor geloof heb je? En ik zei, niks. Niks, zei die voor de Ik zeg ja, ik ben toch communist. Oh ja, oh ja, zei hij. Er dus zat horen erbij, hè. Er moet toch iets zijn. Er moet iemand zijn die boven je staat, vind ik. Net als in de knokploeg. <laughs> ja. We hadden ook een baas. Dat was Evert. Die was de baas. Als Evert nog geleefd had, had u dan ook gulier neergeschoten? Nee, dan had ik het zeker niet gedaan. Want dat wou hij niet. Nee, hij zegt, die, die collaborateurs die krijgen een wel. Nee, want daar bemoeien we ons niet mee, want de jongens die wilden het soms. En dan kwam even, dan was het gauw afgelopen. Hij zei, daar denken we niet aan. Ja. Wel, nee, dat is uh, onze eer te na. Nee, dat had het helemaal niet gebeurd. Een moord in Leiden is na 65 jaar opgehelderd. Op 1 maart 1946 werd ingenieur Gullier in de deuropening van zijn huis doodgeschoten. Niemand wist waarom, maar de nu 96-jarige A.T. Visser heeft bekend dat het een verzetsdaad was. Mevrouw Gullier doet de deur open. Ze ziet een jonge vrouw staan die haar vraagt of haar man thuis is. Zij heeft een brief voor hem die zij persoonlijk wil afgeven. Mevrouw Gullier waarschuwt haar man en keert naar de huiskamer terug. Even later klinkt een schot: Rida Vissa will not be prosecuted voor de murder. Ik zag me dood. Ineens kwam mijn naam op de televisie. Ik denk: dat krijgen we nou. Ik had me dood alleen de familie, hè? maar een of andere vent. zat, heet hij. Die dacht, wacht even, ik zal het even bekendmaken. En dan heb ik een uh, kaart gekregen uit Nieuw-Zeeland. Leuk, hè? Hier ben ik. Oh, ja. Met, yeah. met mijn pistool. En dat is mijn neef. En dit is zijn vrouw Brenda. Oh, ja. Yeah. En is dat pistool echt? Of is dat erop getekend? Yeah. Ja. En toen moesten wapens afgegeven worden... toen heb ik het maar weggegeven aan de politie. Om 1980, denk ik. Ja, een heel groot, groot pistool hoor. Dan waren er veel te veel wapens in de omloop. En ik denk, nou, nog even doe ik het weg. Ik had er eigenlijk spijt van later. Ik vond het een leuke herinnering ja. aan de oorlog, hè. En dan gingen de Amerikanen zingen: Pistol Packing mama. <laughs> Oh, yes. Pistol packing, pistol packing, mama. Lay that pistol down. Was het a frame? Oh, lay that pistol down, babe. Lay that pistol down. Pistol packing, mama. Lay that pistol down. Pistol packing, mama. Lay the thing down before it goes off and hurts somebody. Soms dacht ik hem een eenzaam. Hè? Eigenlijk geeft die familie de recht op dat als ik niet dat ik niet sterf en dat dat geheim een geheim blijft dat moet ik ze bekend maken. Het was een houten bruggetje ten noorden van Leiden, richting Haarlem, mm -hmm. vlakbij Leiden. En dat uh, bruggetje was een uh, uitwijkplaats voor de ortscommandant. Een illegale groep heeft dat bruggetje in brand gestoken. En de eh, oostcommandant was natuurlijk razend. Hè. Hij had wel eens contact met Gurrier, die had een bedrijf, een bouwbedrijf. Dus die kon de, dat bruggetje in steen opbouwen. Nou, niet alleen wij, maar hè. het hele Leidse verzet was woedend op die man. Want dat was landverraad, hè. dat was hulp aan de vijand. Iedere week bij dik spoor na de oorlog nog. En het was in de oorlog onze contactman, want die had een winkel en die had een telefoon, hè. Dus dan gingen we iedere week heen. Ik ging heen met een jonge man, nou eigenlijk wel een half kind, een puber, en die, Wij zaten dus in de politieke opsporingsdienst na de oorlog, hè. En hij zat daar ook in, hij was pas 18 of 17, weet ik veel. En die rende altijd achter mij aan, want hij vindt dat mooi wat ik gedaan had. Hè. Dat vond hij prachtig. Hij was niet verliefd, maar hij, ja, ik was zijn ideaal op de een of andere manier. Hè. En uh, Dick Spoor had er iedere week, we kwamen iedere week naar de oorlog daar. Altijd Over die gallier, die moest door doodgeschoten worden. En op een gegeven moment, denk ik, denk ik, zei: laat het maar zelf doen. Als, als, als dat niemand het doet, want hij had gevangen gezeten twee maanden en toen was hij vrijgelaten. Mm -hmm. En toen werd iedereen razend hè, van woede. We hadden een archief. Het hoogste heim was, waar alleen de rechercheurs mochten kijken. We wisten dus dat hij twee keer was verhoord. Dus er moesten twee rapporten van dat verhoor in het archief zitten. En ik kijk in het archief, zeg, er zat helemaal niks in. En dat, omdat dat er niet in zat, dat er niks in zat, dacht ik, wat is dat? Er heeft een vriendje die heeft dat weggehaald om hem te helpen, hè? dacht ik, omdat hij heel slechte dingen heeft gedaan. Maar ja, het had net zo goed gekund dat het goede dingen waren. Maar ja, daar dacht niemand aan. Ja, en toen gingen we met z'n drieën avond met die Slingerlandlaan. En Dick zei, zal ik het doen. Maar ik dacht, ja, hij heeft twee kinderen. En heeft een vrouw en heeft een winkel. He? Als dat bekend wordt, dan gaat hij kapot, he? Dat kan niet. En de, de, de, die puber, nou, die was maar pas 17, 18 jaar. Ik kon moeilijk tegen het halve kind zeggen. Hier heb je mijn pistool, doe jij het maar even. He? Dus, ik, dan, dus ik zei, nou ik denk dat ik het moet doen. Nou, zo was dat gebeurd. Er was geen recht in het eerste jaar. Helemaal niks. En ja, Er was wel een of een rechter, maar daar, daar lachten we om. Want, uh, ja, we waren nog te illegaal dat eerste jaar. Ja, want we waren zo van, uh, waar kunnen we wat doen? Wat zullen we nou eens doen? Welk wel, wel, klein plaatje zullen we nou eens overvallen? Ja, ik was de koeriersofficier, officieel. Maar uh, ik deed mij met uh, overvallen, dat had ik ook gevraagd, hè. Zou iemand nodig? Nou, nodig is nodig. Hoe heeft u hem vermoord? Kunt u dat eens vertellen, de aanslag? Nou, gewoon één schot en wegrennen. En ik had een groene jas, een mooie kleur groen. En daar had ik een uh, binnenzak in en daar zat een pistool in. U ging aanbellen eerst? Ja, ik baalde aan natuurlijk, ja. En mevrouw um, van uh, die kwam... En ik vroeg haar man te spreken. Nou, toen kwam hij aan. En ik vroeg, bent u meneer GMVE? Ja, zei hij. Nou, toen schoot ik meteen. Ik kon als kind ook gewoon schieten. Als kind? Mijn, mijn oudere broer die was dan jarig. En dan was hij op de lagere school en later natuurlijk op de HBS. Maar dan, als hij jarig was, dan kwamen al zijn vriendjes. En ik mocht erbij zijn. En dan gingen we schieten met de, van die, ja, pluimpjes En met zo'n buks. En dan schoot ik meestal in de roos. Toen u gulier omlegde, had u toen al eens een keer echt geschoten op een... Nee. Ja, ja, in de oorlog heb ik twee keer geoefend. Op een hek, ergens in de rand van de Veluwe. Het was natuurlijk wel raken van een groot hek. Maar ik wou eigenlijk eens kijken of je het deed. Ik heb nu nog munitie. De ontbrekende er drie. En ik had je even laten zien. Ja. Even kijken in de kast. Mm -hmm. Lukt het? Ja, daar zit het. Is dat het? Ja, loodzwaar, hè? Een klein 7, doosje? 65. Ja, kaliber 7,65 had ik. 25 patronen voor pistolen. Zat erop. Made in Germany. <laughs> Vol mantelgrachos. Ja, mooi, hè? Van de moffen. <laughs> Ik ga je het openmaken, want ik kan het niet. Met die ongelukkige handen. Dus u heeft twee keer op het hek geschoten. En één keer op opgegeven. Ja, het is zwaar, hè? Zware kogels. Patronen. Daar zit de kogel in, hè? Met een pistool op een mens schieten is toch wel anders dan met pluimpjes in de roos. Ja, is wel wat anders, ja. Was u zenuwachtig toen u het deed? Nee, dat was heel kalm. Maar later toen ik thuis was, lag ik weer trillen. Van de angst voor de politie. Ik denk, als ik in de gevangenis moet, dan kan ik niet tegen, dan ga ik dood. Toen de volgende morgen ging ik naar de kazerne. Naar mijn kamer. Ik had een kamer alleen. En daar zie ik verdorie, een pistool op mijn tafel liggen hè? Misschien die kleine jongen die erbij was, die puber. Die heeft ze daar neergelegd, denk ik. Op, op aanraden van Dick. De dag na de moord lag uw pistool op het bureau van de POD. Ja. Op mijn Op mijn tafel. Mijn bureau. Nou, ik deed het natuurlijk gauw in een, in een laadje. En. Uh... Moet toch iemand gezien hebben? Nou ja, uh, de jongens wisten het wel maar Dat ik het was. Trouwens, de hele POD wist het. Ja? Ze kon het niet bewijzen, maar ze wisten het wel. Herman, weet je wat Herman zei? Een jongen van de proef. Een schutterend schot, zei hij. Een schitterend schot. Ja. Henk die kwam, uh, die zei. Uh, Weet jij dat mevrouw Gaudier beneden staat? Want haar man is vermoord. Ik zeg, hebben ze iemand vermoord? Nou ja, gelukkig herkende ze mij niet. Maar u liep langs haar? Ja. En ik zei: Goedemorgen, zei ik, heel vriendelijk. Er stonden altijd wel twintig mensen buiten te wachten. Die hadden een of andere vraag of uh, klacht of gezeur. He? En uh, nou, zij is bij de inspecteur geweest. En die wist het ook. Ze wisten het allemaal. Dat u het gedaan had? Ja. Ja, dat wisten ze allemaal. Maar je kunt het niet bewijzen, hè? En gelukkig dat mevrouw me van ging. Gelukkig voor mij dat ze mij niet herkende. Maar u bent nooit verhoord? Nee. Nooit. En ze wisten zeker dat ik het was. Want er was geen ander meisje die dat had kunnen doen. En heel lijden niet. Want ik was in de, in de knophoek geweest... De knoppoef was toen het ziekste van het, het ziekste van het verzet. Het was het mooiste van het mooiste wat je kon doen. 40.000 Joden hebben we gewet. 40.000 is niet niks. De vermoorde ingenieur Gullier had in de oorlog Joodse onderduikers onderdak geboden. Niet iedereen is echter op de hoogte van de illegale activiteiten van Guilleaert. Felix Groené. De zoon, de jongste zoon. En dat is... Ik ben We hebben een bloemetje voor u meegebracht. Oh, dat is enig. U bent net 97 geworden. Ja, 97. Ja. Maar ik wilde eerst iets Vorige, Ja, gaat u eerst maar zitten. Ik uh, moet u mijn excuus aanbieden dat ik u toen u een jaar of zes was dat ik hem toen zo verschrikkelijk verdrukt heb gedaan. Nou, dat, dat is, is bijna. heel sympathiek van u. Dat is heel sympathiek van u. Want het was, het was voor mij heel moeilijk. Ik weet, het, ik weet nog dat die kist er stond. En, uh, en uh, met uh, lood en daarna hout eromheen. Omdat, omdat uh, een onopgeloste moord... heeft de politie ja. in een uh, looie kist gedaan, het lichaam. Ja, toen heb ik natuurlijk in de eerste, tij, in de eerste dagen wel wat zitten daar. want hij, was, hij stond bij ons thuis. Ja. En dus dat was in het begin wel heel erg moeilijk. Ja, ja. heel maar. Maar voor, ja En ook voor, voor mijn moeder is het heel moeilijk geweest. Ja. In het begin, ja. Ja. Uw vader, die? Hè. Nou, maar ik bij het begin begin, de ortscommandant ja. in Leiden. Ja. Dat was geen domme man. Het was natuurlijk een mof, maar wel een slimme man. En die dacht, in Arnhem hebben ze wel zwaar gewonnen, maar dit loopt toch af, hè? En dan was er een vaart ten noorden van Leiden, richting Haarlem. En daar was een, uh, een houten bruggetje overheen. En na dat houten bruggetje kwam meteen een stuk bos. En hij dacht, weet je wat ik doe? Ik ga met mijn man, hij had met twintig man, uh, over dat bruggetje. En dan kan ik bij een dat bos opstellen. En dan kan ik mij verteidigen. En toen heeft een groep dat houten bruggetje in brand gestoken. Nou, ja. dat ging zijn plan, hè? Ja. ja. En uh, toen heeft Golié... Uw, uw vader dus ja. met zijn bedrijf een stenen brug gebouwd. En op de een of andere manier, wij, wij daar woedend om, het ja, dat... hele lijstje verzet, riep: Landverrader, landverraad. Nou, daar stond de doodstraf op. Hè? En, uh, maar ik begrijp niet dat hij, dat hij heeft nooit stenen bruggen gebouwd hij heeft altijd ijzeren bruggen gebouwd. Hij heeft altijd ijzeren bruggen gebouwd. Nooit stenen, dat begrijp ik niet. Maar ja, dat... Ja, ik weet het niet. Maar het was een constructiebedrijf. Van Dik spoor hoorde u dat? Van volgens... Dik Spoor woonde in de buurt. Ja, liefde woning Frank van Spoor. Een paar huizen van Spoor vandaan. Ja, en op de een of andere manier... Iedere keer had hij het over. en die... Die had de doodstraf verdiend, want die had... Een stenen brug ja. laten bouwen. Ja, dus hij, uh, hij heeft eigenlijk u aange... aangezend. aangezet. Ja. Ik heb hem een keer gevraagd of hij, of hij ervan uh, van wist dat het zoveel jaar geleden was. En toen denk ik, toen heb ik de spoor gevraagd. Tegen, nee Jan, dan kom je erbij. Nee maar hij wist van niks Hij nee, We kochten er altijd uh, zelf sigaretten en zo. Ja. Wij we wonen vrouw bij elkaar. En we kennen elkaar vanaf de kleuterschool, dus dat was... Ik ben in dat huis waar mijn vader vermoord is, daar ben ik geboren. Oh ja? En in 1934 ben ik geboren daar. Daarom is... wilde ik ook nog even aan u vragen. Uh, hoe laat is mijn vader... Hoe laat heeft u mijn, op mijn vader geschoten? Het was al donker. Nou, dat zou dan uh, om een uur of zes geweest zijn, dat weet ik niet. Nee, het is later geweest, mijn zus zegt 8 uur en mijn moeder zei eh, half tien. Want zijn moeder heeft mijn vader gebouwd. Hij toen... was al naar bed. Ja, hij was tien jaar. Was een ja. jaar of tien. Ik was al naar bed. Dus om 8 ja. uur denk ik niet dat ik er naar bed was. Maar om 10 om uur was ik wel ja, naar het bed. Het was een uur of ja. tien uur. Was het. Ja. ja, want uh, de spoor had het er eeuwig over. Ja. En op plaats dacht ik. Hij moet sterven, want dat is de doodstraf. Dan te raden. Maar ja, het was al na de oorlog. En dan, ja, dan, dan had u zich natuurlijk meer moeten informeren. wat hij ook nog andere goede dingen had gedaan. En, en je, bent, je bent soms verplicht om iets te doen. Want uh, die die had gezegd: je uh, is geen goede medewerker. Die, die werkt alles tegen. Dus, uh, ja, maar kijk, soms moet je voor, uh, werken voor de Duitsers, om, uh, als we ja, personeel we omdat ze personeel zo anders ja. naar Duitsland gaan. En moest laveren, hè? Ja, ja. Dus, ja. ja. Ja, dat ja. was heel oh, moeilijk. Ja. Ik heb nog in het uh, archief gekeken waar hmm. niemand in mocht. Wij aan rechercheurs, ja. mochten daar alleen in. En ik keek in, uh, in het dossier Grenier, en er zat niks in. Hmm. Nou, dat is, een, uh, ja. Ja, zo graag. dat is het enige ja. bewijs wat ik had kunnen hebben. Ja. Ja. En tijdens zo'n verhoor heeft hij natuurlijk gezegd... ja, maar ik, heb, ik was wel goed, ik heb dit gedaan. Ik heb onderduikers gehad. Ja, ik vind het toch een beetje, beetje lullig van Spoor... dat hij u het aangezet heeft en zelf niks deed. Dan dacht hij wel, ja, hij had zelf een huishouden met kinderen natuurlijk. Dat is natuurlijk wel zo, maar... Spoor wat... is... Uh, is eigenlijk uh, ja, even, even schuldig. Nou, ja, ja spoor en en nog meer, meer, meer ja. nog meer dan, dan, dan u. En zal, zal ik het doen, zei hij. Ja. En, en toen dacht ik, ja, hij heeft uh, twee kinderen en hij, hij heeft een winkel en dat gaat failliet natuurlijk en dat hele ja. gezin gaat ten onder. Zo spoor die mensen staat in het verzet die mensen hadden natuurlijk een, een bepaalde sympathie van de bevolking. En, en, en daar werd niet serieus naar gezocht. Ja, wij, hebben, um, wij hebben gezegd aan de politie dat ze het lampje hebben losgedraaid. En hebben ze niet eens vingerafdrukken van genomen. Jawel. Ja, hebben ze wel gedaan? Oh. Ja, natuurlijk. Oh. Hebben nou, ze gedaan, u. maar in in elk handgoed... geval was het was heel koud weer. En ja. handschoenen aan. Oh, handschoenen aan. Oh, daarom. Ja. Oh, ja. ja. Ja, dat was in maart. 1 maart. Ja, het sneeuwde. Uh, uh, dus de politie heeft een onderzoek gedaan. En op een gegeven moment zei ze tegen mijn moeder... we kunnen niets meer doen. En nu, als u wil dat we verder gaan met het onderzoek... moet u 10.000 gulden betalen. Ja. Anders kunnen we niet verder gaan met het onderzoek. Nou ja, en dat is natuurlijk niet normaal. Ik bedoel, dat vond mijn moeder chantage. Ja, dat was en, ook. En, ja, dat was ook chantage. En toen heeft ze gezegd, nee, dat zeker niet... Dat, uh, en dus de politie was ook corrupt. Nou, ik weet wel dat ik via de zijstaten nog niet meteen naar de Rinsburger weg. Want daar kon ik de politie verwachten, hè. O, oh, ja. oh bent, je bent langs de sportvelden en, gegaan? Ja. Langs die sportvelden Ja, langs die zijspaten. En toen ja. kwam die de, de auto van de politie, die kwam met een rotgang om de hoek. En die vroeg me voorbij. Dus ik keek verbaasd. Oh ja. Was je niet bang dan dat u, uh, dat u zou pakken of zoiets, of dat niet? Nee. Ja, nee. Ik deed net of ik verbaasd was dat ze zo hard verbaasd Ik was natuurlijk niet verbaasd. Ja, nee, nee. Maar ik kwam wel goed spelen. <laughs> ja. Dat ja. hebben we toen niet gezien. Ja, Het is vreselijk jammer geweest ja. dat er niks in het uh, dossier zat. Ja, dat is jammer. Ja, ja, dat is en dan, dan had ik gedacht, oh, ja. nou, hij is goed. En dat was niet doorgegaan, dan hadden we hem misschien ontvoerd ja. een paar dagen. En flink bedreigd een paar dagen ja. en dan weer losgelaten. Ja. Ze was, uh, ja, ze bood er excuses aan. Dat is eerst wat ze deed. Ja. Dat, is wat ze deed dat vond ik ja. toch uh, wel sympathiek. Ja. Maar mijn zus die zegt, ja, bedoel, waarom moet, wat, heeft ze, wat hebben wij dan mee te doen? Ik bedoel, zij, dat moet, ze, zij doet het om in het rijnen met zichzelf te komen, om, om, om goed te zijn voor de oude dag. Om, ja, om rustig te kunnen sterven. Maar net 2 uur 2. Dit is de sigarenwinkel van Dixpoor. En kwam u daar wel eens? Uh, daar kwam ik maar heel weinig. Altijd met mijn vriend Jan de Wilde. En, en u heeft dus gewoon hem wel eens gesproken? En... Ja, want uh, we, uh, yeah, hij, hij sprak ook met mij. Hij zegt, uh, Felix, zei hij tegen mij. Gewoon, uh, en uh, niet vermoedende dat hij de aanstichter was uh, van, uh, van, van de moord. Ik uh. kan je herinneren, even zijn schrik met maar. Hier, dat vroeger. Er was een rond gaatje in. We hebben een stuitering erin geduid. Die is er nooit meer uitgegaan. Hebben We hebben dat dicht gesmeerd. Zie je dat? Het was een rond gaatje Daar we hebben een stuitering. Dat had hij er al jaar in gezeten. Dat was kind erin geduwd. Kijk eens als je de deur open doet, gaat de poes naar binnen. Poes moet je naar binnen. Poes, kom maar. Kom maar. Poes, poes. Ja, zo is ja. Deze meneer Dick Spoor. Ja. Die hier dus een sigarenwinkel had. Ja. Wat, wat uh, waarom, ja, waarom zou hij zo hebben aangedrongen op die moord? Nou, ik denk dat, uh, dat, hij, dat hij een wrok tegen mijn vader had. Ja, dat is goed op een of andere manier. Ja, hij, dat hij een hekel aan mijn vader had. Omdat hij, uh, uh, ja, om, om, om, hij. Hij was jaloers op mijn vader. Omdat hij uh, ja, een, een, een heel erg mooi huis. En. Uh, ja, en, en, en ja, misschien ook, ook ik, nee, ik weet het ook niet. Waar, uh, het niet. En het was de enige in de staat die een auto hadden, wij. Het is een jaloezie. Ja, Voor mij is het, ja, ja jaloezie. Nee, dat kan je niet, maar je weet het, je weet het toch niet. Nee. Want ja. volgens mij heeft hij het niet uitgezocht... Volgens mij kan hij niet geweten hebben hoe mijn vader was, want uh, wij hadden ook mensen in huis en wij hadden ook uh, onderduikers in huis en wij hadden ook... Uh, nee, ja. Mijn vader die had ook contact met Engeland de, via de radio in de oorlog. Oh, dat is het huis. Oh ja. Oh ja. Daar ben ik geboren. Ja. Ja. Kijk, Hier is het. Ja, het hek was lager. Hier is en... oh ja. Kijk, er hangt zo'n een lampje opzij. Ja, het, was in, het lampje was in het midden. Dat zie je nog. Ja, dat dacht ik ook. Er zit een gat nog, ja. ja. En hier is dus de, dit is de voordeur. En hier heb je een klein muurtje. En achter dat muurtje zat uh, dik spoor. En Adi, die heeft die, die, die, die, die, die trapjes opgegaan en die stond daar te wachten. Ja, die belde, hup, ja. toen uh, werd ze binnengelaten. En toen pang, toen met dik erbij. Ja. En, en u sliep al die tijd? Ik ja. sliep al, ja. Dat was negen jaar of 10 jaar. Ik was al naar bed, maar ik moest ik denk dat ik om acht uur, om half ik negen naar bed moest. Ook ochentje, u, u bent niet wakker geworden van het? Nee, ik ben er niet van wakker geworden, nee. Ik nee. Ik en, en ik heb het pas de volgende dag, smiddags, verteld. Ik ben dus, s'morgens ben ik gewoon naar school gegaan, want ik heb mijn moeder niet eens gezien. Ik ging gewoon naar school. Nou, en na de... En, en na de school. Dus, dus, dus, heeft dus wel thuis hebben, heeft mijn moeder gezegd van God, ik hoop niet dat, dat, dat iemand anders het hem nu vertelt. Dus toen ik thuis was, toen heeft mijn, mijn zus heeft mij apart genomen en die heeft gezegd van uh, Je zult papi nooit meer zien. Me verdriet, alleen maar verdriet. Heel veel verdriet. Ik wil verder. Uh... Ik ging elke elke dag ging ik een potje huilen bij mijn vader. Bij de kist. dat het dan weer komt dan. Dan denk ik bij mezelf wel een beetje van ja Verloog ik hem, als ik, omdat ik vriendelijk ben tegen haar. Ik, bedoel, ik had eigenlijk uh, zo'n afstand moeten nemen dat ik eigenlijk. Ik had haar niet eens een hand moeten geven. Dat, dat, dat waren de buren. Ja. En, en die Joodse onderduikers, waar zaten die? Die zaten die? daar, in dat huis. En uh, mijn, mijn moeder kookte hier voor hen voor die onderduikers die daar zaten. En uh, een afgespraak dat als er problemen waren... dan konden dus ze ook altijd gauw bij ons komen. Is uw moeder eigenlijk ooit nog hertrouwd? Uh, nee, nooit meer hertrouwd. Nee. Nee, die, die zei, ziet, die hield te veel van mijn vader. Daddy, don't leave me now. Hier kan ook de brug zijn geweest, ja. Ja, dat lijkt me waarschijnlijk. want dan komt die brug anders op uit. Ja. Het was een vrij lange brug. Maar ik denk dat die brug zo schuin diep eigenlijk. Niet. Ja. En hier ja, -de... De... en dan zo de. En deze brug Zou dit zou geweest zijn? Zou het best kunnen. Hier liggen betonnen platen. Ja. Die nergens naartoe uh, leiden. Ja. ja ik het was een lange brug. Dan hebben we toch weer wat geleerd die bij die at visseren Want, uh, want hebben, ik heb nooit, niemand heeft ooit begrepen waar, over welke brug het ging. Hier heeft uw vader ook gestaan om die brug te herbouwen. Ja, maar, ja dat weet ik niet. Dat weet ik, niet. Want ik, ik begrijp niet dat hij het gedaan heeft. Nee, het, daarom. Nee, de, de, de, de te klein. Dat te zeggen, als het een zenuwbrug is, dan kan het niet. Het bestaat niet. Dat kon hij niet? Ja, ja Nee, hij maakte stalen bruggen. Ja. Dus het kan ook één grote misverstand zijn. Ja, ik denk volgens mij is spoordag gewoon verzonnen. Ja, ja het, het kan een misverstand zijn ja. dat, hij, ik bedoel, dat hij heeft werken voor de Duitsers moeten oplossen. Dat is 100% zeker. Dat staat ook hier in, dat, in die paar bladeren die ik u gegeven heb. Ja. Maar uh, zeg maar eens: ik doe het niet. Wat dan? Krijg je dan gelijk de kogel of... Uh... Ja, dan werd er zo'n vergijzenaar. Ja. Dat allemaal niks. Hoe kijkt u nu naar uw vader? Oh, eh... Uh, uh, uh... Ja, trots. Ik ben trots op hem. Ik bedoel, uh, ik, ik zou niet kunnen zeggen dat ik... Uh... Nee, uh, ik ben echt te ik ben trots op hem. Hij heeft ontzettend veel bereikt in zijn leven. Want uh, hij was... Ja... Uh, yeah... Hij was natuurlijk wel een beetje hoogmoedig. Want uh, hij werkt... Uh... Hij werd gevraagd of hij in de, in de, de kerkenraad wilde komen. En uh, dat vond hij eigenlijk uh, niet goed genoeg voor hem, dat vond hij niet nodig. Ja, maar het zou, uh, hij zou gelijk na de oorlog minister worden, dat wel. Ja, dat is misschien toch daar ook de, de dingen die de mensen spoort dat hij daar denkt, hé... Hey. Het is jammer dat hij dat die, die, die, die wederopbouw niet heeft kunnen meemaken. Want, uh, uh, ja, dan had, dan had hij heel veel bereikt. 200 ja. zeker. Ja. Hallo. U bent Jocelyn Meijhuizen? Ja. En heeft een heel dik boek, meer dan 800 bladzijden geschreven, noodzakelijk kwaad. Over de bestraffing van economische collaboratie in Nederland, ja. En Gullier, daar heeft u zich ook in verdiept. En Gullier, als zijnde een industrieel, vooraanstaande industrieel... die na de oorlog wegens economische collaboratie uh, uh, gearresteerd is... die maakte ook deel uit van mijn onderzoek, ja. Heeft u iets gevonden over een, over een bruggetje? Uit geen van de documenten die betrekking hebben op die... Verhoren, ...blijkt dat die brug maar dan ook, maar ook één moment eh, onderwerp is geweest van, van discussie. Dus daar, het, waar het om ging, was de economische collaboratie van het bedrijf als zodanig... ...met geen woord wordt gerept over die brug. En dat maakt het dan dus ook eigenlijk het hele verhaal van mevrouw Vissen... ...of dan is het hele verhaal, maar in ieder geval de reden waarom ze Gulje heeft vermoord... ...ja, nogal onwaarschijnlijk. Dus het, het, het, is, het is allemaal zo onwaarschijnlijk dat de, die versie van haar. Het kan natuurlijk ook zijn dat ze met opzet een andere deze reden noemt, terwijl er iets anders in het spel was. En het zou ook nog kunnen, theoretisch, dat zij nog altijd in die veronderstelling was dat Gouillet die brug wel heeft gebouwd, die die dus niet heeft gebouwd. Nou ja, maar dat het wordt zo speculatief dat ik eerlijk gezegd daar maar niet verder of wil doorgaan. Ik ben bij het NIOT geweest. Ja, NIOT. En de, die meneer heeft het van mij uitgezocht. En dat blijkt dus dat er helemaal geen sprake was van een brug. Klopt wel hoor. Nou, wij wisten het toch. Ja, er was een brug. Natuurlijk was er een brug, ik ben daar overheen gekomen. Ja, maar er is niets, het is niet zo dat, dat die verbrand is en dat Gullier die herbouwd heeft. Dat is niet zo. Ja, wel. waar, wel. Daar wel, wel. En heeft u dat vergist? Die Suffert. Van het NIOT? Ja, natuurlijk. Die heeft zich vergist. Ik heb erop gelopen. Wat is dat voor een stommet? Tijdens de verhoren van Gullier, door de politieke afsporingsziet... Ja. is nooit gesproken over een, een brug die hij herbouwd zou hebben. Nou, dat is dan jammer. Toen ik me een keer inkeek, was er niks. Ja. Maar hij heeft twee keer is hij verhoord. Nou ja, dan hebben ze niet over die brug gesproken. Maar dat zegt toch niet dat die brug er niet was? Wat een onzin. Maar misschien heeft Dick Spoor wel tegen u gelogen? Is er nou, nooit een nee. bruggetje geweest? Wel, nee. Wel, nee. Dick Spoor was een ontzettend aardige man. En die was zo, zo uh, oprecht uh, kwaad, hè, dat hij het maandenlang... zeker acht maanden had hij het erover. Ik kan jullie sfeer, kan ik je niet uitleggen. Nee? Dat moet je, dat moet je geloven. of my memory Serenade Ooh. It seems like only yesterday Ooh. A small cafe are crowded for And as we danced the night away I hear you say forevermore de became became. you remain in my De bekentenis. Het werd gemaakt door Steffi van den Oort. Techniek Alfred Koster. Eindredactie Anton de Goede. Zo zullen we nooit precies weten wat nou. De echte waarheid is. En die zal voor altijd verdwijnen in de mist van de tijd. Mocht u willen reageren op dit programma, dat kan. Redactie: apenstaatje hollanddoc.nl. Redactie: apenstaatje hollanddoc.nl. En als u naar onze site gaat: www.hollanddoc.nl. Slash radio, dan kunt u zich ook abonneren op de Bijlo-post... waarin ik elke week gewacht maak van wat er aanstaande zondag zal gaan komen. Het is tijd voor Van Feit naar Fictie. Een serie gebaseerd op de BBC-serie From Fact to Fiction. En in deze serie voorspellen journalisten een week van tevoren... welk nieuws de week daarop in het nieuws zal zijn... Volgende week, van morgen, aanstaande maandag... dan is het namelijk weer zover. Dan worden de Michelin-sterren uitgereikt. Dus die vorige week maandag is al bedacht dat het daarover zal gaan. En dan wordt in de, de dagen daarop wordt er een fictieve reactie op dat nieuws gemaakt. Dus die Michelin-sterren zijn voorbehouden aan restaurants... die... die, die, die, die, die uh, uitzonderlijk goede keuken hebben en een correcte bediening hebben. Vorig jaar viel die oogst een beetje tegen. Maar dit jaar, we weten het niet, de geruchten zijn alweer in volle gang. Laten wij gaan luisteren naar Van Feit naar Fictie. En deze aflevering heet Sterrenslag. Denk niet aan hoe je hier vanmorgen binnenkwam. Half tien. Hoe je de deur opendeed, het alarm uitschakelde... de lichten aandeed en door het restaurant heen de keuken inliep. Zonder erbij na te denken liet je je vlakke hand over een werkblad glijden. Hoe je de koelcel en de andere kast opendeed om te kijken hoe alles erbij lag. Het is een ritueel dat erin is geslopen door de jaren. Denk niet aan de stilte, de rust... De stilte voor de storm. Goedenavond. Ik kom even aan uw tafel om uitleg te geven... over wat we buiten de kaart om hebben. Vanavond is dat een prachtig gerecht van aan één kant geschroeide langoustines... met kreeftenschuim op een bedje van Little Jam, Venkelchlorofiel en Spiering. Denk niet aan de leveranciers die één voor één hun spullen kwamen bezorgen. En één voor één kwam het personeel binnen een kop koffie. En toen begon iedereen aan zijn werk. Ieder zijn eigen taken. Zijn eigen verantwoordelijkheden. Zijn eigen talenten. Een geoliede machine. Bijna elke dag sta je erbij stil. Dit is jouw plek. Jouw geoliede machine. En je bent er trots op. Denk niet aan de gestructureerde chaos... Denk niet aan alle dingen die je niet kunt incalculeren. Pure smaken van de producten. We werken met seizoensgebonden streekproducten. Daarnaast hebben we voorkeur voor vergeten groenten. Schorseneren, pastinaak. Een aardse maaltijd. Dat moleculaire koken, dat gepriegel, daar wordt niemand blij van. Denk niet aan alle mensen die nu... Vanavond, hier binnen zitten aan de andere kant van deze muur en klapdeuren. Denk niet aan hun rammelende magen... of de nog halfvolle magen van het broodje kroket... dat ze als late lunch naar binnen hebben gewerkt. Hun hoge verwachtingen. Denk niet aan hoe ze zich met een arrogante vanzelfsprekendheid... de stoelen onder de kont laten aanschuiven. Hoe ze de wijn in hun glas walsen, proeven... En alleen terugsturen als ze iemand anders in het gezelschap willen imponeren. Dat heeft niks met de kwaliteit van de wijn te maken. Het is daar vrij spel. Zes avonden per week. Maar de keuken, dat is en blijft jouw domein. Hartenbiefstuk met een wortel Peterselie-saus, gesorteerde aardappelen en paddenstoelenfantasie. Denk niet aan het gevouwen servet hoeveel werk er in het vouwen zat en dat het nu in één beweging losgewapperd wordt. De gepoleerde wijnglazen die straks vol vette vingers zitten... en afdrukken van gestifte onderlippen. Het opgevreven bestek. Denk niet aan al die stuurlui die altijd aan wal staan... die niet weten wat het verschil is tussen iets julienne en brunoise snijden. Ze kijken er amper naar als het op hun bord ligt. Naar binnen moet het op de vork naar binnen geschoven. Gekoud, doorgeslikt, geëvalueerd. Maar geproefd? Heeft iemand die hap nu echt geproefd? Heeft u de wijnkaart al bekeken? Denk niet aan de Michelin-inspecteur... Die van de zelf uitgeroepen culinaire graadmeter, die hier onder jouw dak aan een van jouw tafels komt miesmuizen en keuren, kijken, snuiven, snijden, prikken, proeven. De superioriteit die hij uitstraalt, alsof hij jouw toekomst bij zich draagt. Je pikt er maar zo uit: uit duizenden. Een eenzame oudere man in een oude auto. De chic is er wel af, nu alleen nog de hoogst noodzakelijke kosten vergoed worden door het hoofdkantoor. Geen overnachtingen meer in vier sterrenhotels. Een eenvoudig pensioen zal moeten volstaan. Je geeft hem het beste tafeltje dat niet bij het raam staat. Mensen die alleen komen dineren nooit bij het raam neerzetten, dat schrikt af. Hij is met extra elan binnengehaald en tegelijkertijd met argwaan beloerd vanuit de keuken. De sfeer in de keuken verandert. Gespannen en tegelijkertijd baldadig. Je roept de troepen tot de orde, maar je merkt dat je woorden overtuiging missen. Je moet hem nooit iets van het huis aanbieden. Daarmee gooi je meteen je eigen glazen in. Denk niet aan die man, aan wat voor leven hij heeft. Zo'n twaalf restaurants per week is zijn kwotum. Waar zou hij vanmiddag hebben gegeten? Zou hij al verzadigd zijn? Al jaren. Zou hij nog wel proeven wat hem voorgezet wordt? Zou hij niet veel gelukkiger worden van een kom simpele tomatensoep? Zonder gefrituurd basilicamblaadje of geroosterde Siciliaanse kersttomaatjes. Maar met een flinke klodder crème fraîche. Denk niet na over zijn achtergrond. Zijn privéleven en gang van zaken als hij nog een fles Pinot Noir bestelt. Iedereen heeft gezelschap nodig. Misschien mag ik een suggestie doen? We hebben een heerlijke Pinot Noir uit het Bourgogne-gebied. Licht gekoeld op 13 graden, waardoor het de frisse schwoeng van een rosé krijgt... maar tegelijkertijd niet bij de eerste slok alles prijsgeeft wat het in zich heeft. Denk er niet aan hem te kalmeren als hij mompelt dat het vriendjespolitiek is. Dat Fransen de grootste chauvinisten zijn... dat het hele systeem incompetent, conservatief en bureaucratisch is. Ene borst met een crème van kruidkoek... Gnocchi van knolselderij en chips van rode bieten. Denk niet aan die ster. De étoile die niet eens op een ster lijkt, meer een bloem, een margrietje. Denk niet aan de mogelijkheid dat men over je spreekt... als een uitstekende keuken in zijn categorie. Dat die eerste ster wie weet zou kunnen leiden tot een tweede. Een verfijnde keuken die een omweg waard is. En wie weet, over een jaar of tien... Minder dan een decennium zit er nooit tussen. Ze nemen zichzelf erg serieus. Een uitzonderlijke keuken die een reis waard is. Denk niet dat deze man een ster in zijn binnenzak heeft. Of een boekje waarin hij zijn bevindingen opschrijft. Kijk niet naar wat hij achtergelaten heeft op de borden die de keuken binnengebracht worden. Het gaat om passie. Begrijpt u? Zonder passie kun je wel inpakken al kun je nog zo goed koken als de passie ontbreekt dat proef je vandaar ook dat ik u de cappuccino van passievrucht met een koekje van gekarameliseerde pekannoten en een bolletje kweepeerijs kan aanbevelen een gerecht recht uit het hart als hij heeft afgerekend een magere fooi heeft achtergelaten. Naar buiten loopt als hij zijn kraag omhoog zet omdat het waait. Je ziet de bomen zwiepen door het raam. Denk dan niet, daar gaat de man die mijn lot in zijn handen heeft. De man die mij kan maken of breken. Die voor mij het verschil kan maken tussen zes avonden per week volgereserveerd zijn... of een stille dood sterven. Denk ook niet, arme man. Arme, zwalkende, mompelende man... Arme, volgevreten, lege zopenman. Kijk hoe zijn tafeltje wordt afgehaald. Hoe het servies wordt afgespoeld en daarna in de afwasmachine wordt gezet. En hoe het tafelkleed achterloos in de wasmand wordt gegooid. Sterrenslag was de tweede aflevering van Van Feit naar Fictie... gebaseerd op de Engelse BBC-reeks From Facts to Fiction. U hoorde actrice Lise Loren kniggen. Het script was van René van Marissing. Techniek Frans de Rond. Regie Marlies Cordia. Productie De Hoorspelfabriek. Eindredactie Willem Davids. Volgende week weer Van Feit naar Fictie. En morgen wordt besloten wat daarin gaat komen. En volgende week ook het Sinterklaas-effect... Bente Hamel verzamelde zoveel mogelijk leugens... en waagde zich aan het experiment om ze in de blender te doen... en het geheel te laten mixen. Het resultaat is een programma over de leugen. Een geluidscocktail vol ontregelende gedachtenkronkels. Een parade van verhalen gepresenteerd door spreekstalmeester Joost Prinsen. Over oplichters en, en, en pathologische leugenaars. En de drang om te liegen. Dat volgende week. En hier zometeen de sportluisteraars. Dat volgende week. dag, dag, dag, dag, dag, dag, dag. Opium is jarig. En dat gaan we vieren.